5 uur, het NOS-journaal, Anno de wit Duitse banken bereid tot bijdrage aan Griekenland. Bezuinigingen maken eind aan veel projecten in Vogelaarwijken. En in helft cafés en disco's wordt weer gerookt.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 Het Rijk steekt na dit jaar geen extra geld meer in de achterstandswijken. Bestuurders moeten daardoor keuzes maken. Voorzitter Deetman van de Visitatiecommissie Wijkaanpak vindt dat wethouders en ministers eerst moeten bezuinigen op hun eigen ambtenaren. Uit de belronde van de NOS blijkt dat veel wethouders inderdaad bezuinigen op hun eigen ambtenaren, maar ook het mes zetten in Vogelaarwijkprojecten. Ze zeggen dat het onvermijdelijk is. In een paar steden, zoals Den Haag en Enschede, zijn nauwelijks bezuinigingen nodig op vogelaarwijken, zeggen de wethouders daar. De criminelen die de gewelddadige overval in Amsterdam-Zuidoost hebben gepleegd, waren nog beter voorbereid dan was gedacht. De gangsters hebben in het gebouw van het KLPD in Amsterdam, voor de overval op het geldtransportbedrijf, zaken gesaboteerd. Waardoor de agenten niet onmiddellijk met hun auto's naar de plaats van het misdrijf konden rijden. Of de criminelen de auto's onklaar hadden gemaakt of garagedeuren hadden geblokkeerd, wilde de politie in het belang van het onderzoek niet bekendmaken. Radio 2 gaat niet in op de wens van de Tweede Kamer om meer Nederlandstalige muziek te draaien. Voorzitter Hagoort van de Nederlandse publieke omroep vindt de aangenomen motie op de grens van wat geoorloofd is. Hij vindt dat de politiek zich niet moet bemoeien met de inhoud van de publieke omroep.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 Vorige maand gaf onder meer KPN een Vodafone toe dat ze de omstreden technologie DPI gebruiken om te volgen wat mobiele internetters doen. Daarmee krijgen ze volgens de Opta wel meer informatie over het internetgebruik van abonnees dan nodig is. Het College Bescherming Persoonsgegevens onderzoekt nu of de telefoonaanbieders strafbaar zijn. Daarna volgen in overleg met de Opta mogelijk sancties voor de telefoonaanbieders.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 Dan het weer vanavond opklaringen, maar aan de kustkant op een bui. Minima vannacht rond 9 graden en plaatselijk een enkele mistbank. Morgen afwisselend zonnig en bewolkt, plaatselijk buien en maxima tussen 17 en 20 graden. In het weekend is het koel cool en bewolkt. WB Verkeersinformatie, er staat bij elkaar 150 kilometer file. Het staat vooral erg vast op de A12 rond Ede-Wageningen. Er is vanmiddag een aanrijding geweest op de rijbaan vanuit Utrecht. De file staan in beide richtingen. En door de problemen op de A12 is het ook erg druk op de alternatieve routes... zoals de A1 en de A30. Met uw weg richting Arnhem of richting Utrecht kunt u het beste omrijden via de A15. Verder dan, die A12. Dus, het is nu tussen Maarsberg en Af het Wageningen 13 kilometer in de richting Arnhem. Tussen Knopend Maanderbroek en Af het Wageningen zijn twee rijstroken dicht. Richting Utrecht staat bij Knopend Maanderbroek 4 kilometer. Daar is één reisschok dicht voor de hulpdiensten. Er was een aanrijding op de A16 van Breda naar Rotterdam... Tussen Knopen Klaverpolder en Zwijndrecht 7 kilometer. Alle rijstroken zijn weer vrij. En op de A30 Lunteren richting Ede voor Knoopend Maanderbroek 3 kilometer.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 Vanaf 5000 euro inleggen ontvangt u bij het pc hoofddepositofonds een vaste rente van 4%. Lijkt u dat niet verstandiger? Kijk op pc.nl sparen. Kies ook voor Luzak College of Lyceum. Kijk op luzak.nl en maak vandaag nog een afspraak. Het NOS Radio 1 Journaal met Tim Overdijk. 8 over 5, goedemiddag. Als de organisatie van grote evenementen... straks zelf de kosten van politieinzet moet gaan betalen... wat kost dat dan? Wat kost een agent per uur? En wat kost dan een agent te paard? We zetten straks de kosten keurig op een rijtje. En straks praten we ook over nieuws uit de Duitse bankenwereld. Maar we gaan voor het laatste nieuws over een Duitse tennisbelofte. Eerst even naar Marcelle Mesker. Wimbledon, Lissiki. Ja, en uh, Lissiki begon zo goed. Ze stond 3-0 voor in de eerste set tegen Maria Sharapova. De grote favoriete voor de titel hier. Uh, Lissiki had zelfs een kans om op 4-0 te komen. Ja, en dan gebeurt dat niet. Ze is natuurlijk onervaren. Het is haar eerste halve finale van een Grand Slam. En dan komt die vechtlust, die passie. Dat competitieve karakter van Sharapova boven. Die vecht zich terug naar 3-3 en heeft dan de wedstrijd in handen. Ze trekt de eerste set naar zich toe met 6-4. En ze leidt nu in de tweede set met 3-0. Het gaat dus uh, plotseling snel. Het weer verandert wel. Het gaat waaien. Daar komen zelfs ook wat druppeltjes naar buiten. Dus misschien is dat nog de redding voor Sabine... Maar voorlopig is uh, Maria Sharapova in charge. Het staat 6-4 en 3-0. Op het Center van Wimbledon. wel, Marcella. Opluchting in de financiële wereld. Een Grieks faillissement is voorlopig afgewend. Vanmiddag stemde het Griekse parlement in een tweede ronde opnieuw voor het ingrijpende bezuinigings- en privatiseringspakket. En dat betekent dat Europa en het IMF doorgaan met hun steun aan Griekenland. En minstens zo belangrijk het nieuws vanmiddag: Duitse banken blijken bereid om vrijwillig mee te betalen. Het Duitse nieuws meldde het zojuist zo. Auch die deutschen Banken sollen sich an der Griechenland Rettung beteiligen und zwar auf freiwilliger Basis mit 3,2 Milliarden Euro wollen sie sich demnach engagieren. Engagieren meedoen dus Economieverslag Even Wiesing, hoe gaan de Duitse banken Griekenland helpen? Duitse banken hebben heel veel geïnvesteerd in Griekenland en naar schatting zo'n 15 miljard aan Griekse staatsleningen in de boeken. Uh, Griekenland heeft nu al heel veel moeite om alleen al de rente op de staatsschuld te betalen. Laat staan de aflossing van die leningen. Daarom zijn al weken gesprekken aan de gang met de schuldeisers, die banken, om te kijken hoe dit probleem kan worden opgelost. Want de Europese landen, Nederland ook, hebben geen trek om Griekenland al dat geld voor te schieten met belastinggeld. Maar als Griekenland zijn schulden niet kan afbetalen... dan ziet de financiële wereld dat als een faillissement. En dan verliezen de banken ook al een deel van dat geld. Nu, die Duitse banken, die willen nu hebben een akkoord bereikt... dat ze vrijwillig nieuwe staatsleningen kopen... op het moment dat die oude leningen verlopen. En uh, zo gaat er minder belastinggeld in Griekenland. Je hebt het over vrijwillig. Hoezo vrijwillig? Nou, het is natuurlijk niet helemaal vrijwillig, want die Duitse banken die kunnen niet anders. Het, het moet alleen vrijwillig zijn, want als het gedwongen is, dan wordt dat gezien als een faillissement. En dan uh, zijn er poppen aan het dansen, want dan krijg je dus dat, uh, dat die kettingreactie waar de hele wereld zo bang voor is. Dan nou, kijk je eigenlijk automatisch naar Nederland. Hè? Wat, wat, wat kunnen de Nederlandse banken nu gaan doen? Vrij valt er niet gedwongen. Nou, de Nederlandse banken hebben ook uh, staatsschuld in hun papieren. 1,4 miljard bijvoorbeeld bij de ING uh, zit daar. Maar het is veel en veel minder dan de Franse en de Duitse banken op dit moment hebben. Maar toch zijn die gesprekken aan de gang. Minister De Jager hebben wij zojuist nog gesproken. Die zegt dat die gesprekken goed gaan. Hij weet nog niet wanneer dat precies uh, tot een resultaat komt. Nu hebben die Duitsers een akkoord bereikt. De Fransen hebben eerder deze week ook al zo'n soort. Gelijk akkoord bereikt. Dus die Nederlanders zullen wel over de brug moeten komen. Overigens is minister de Jager niet zo heel enthousiast over die Duitse deal, want het gaat over 3,2 miljard euro. Hij denkt dat dat misschien iets te weinig is. Dus niet genoeg om Griekenland te redden? Nou, voorlopig is Griekenland wel gered, want het principe is er. Uh, de Duitse banken willen dus vrijwillig meedoen. En dat principe was genoeg voor meer steun uit Europa en van het IMF. Daar wordt uh, vrij, uh, zondag weer verder over onderhandeld. Dan is er weer een, uh, de economie, ministers van Financiën komen dan weer bij elkaar van Europa. Um, maar ja, er is nog steeds een levensgroot probleem. Want uh, die schulden van Griekenland worden alleen maar groter. Dan komt er misschien een nieuw pakket van 100 miljard. Hoe gaan ze dat weer oplossen? Dat gaan we zien. Eerst de kleine beetjes die toch een beetje helpen. Frankrijk, Duitsland en wellicht op termijn ook Nederland. Even hey, wie je dankjewel. Minister Kam van Sociale Zaken wil dat vanaf morgen... Nederlandse werklozen aan de slag gaan in de tuinbouw. Nu werken er nog voornamelijk Hongaren en Roemenen... maar deze krijgen geen werkvergunning meer. Volgens de Zuidelijke Land- en tuinbouworganisatie zijn er voorlopig nog maar een handjevol werklozen aan het werk gegaan. Verslaggever Jessica van Spengen ging langs in acht maal... waar de aardbeien toch wel degelijk geplukt moeten worden... en het onkruid doorgroeit. Deze moeten nog pakken. Hey, Kijk eens. Hallo. Een ander soort of plant. Je moet weg. Hier zitten in een soort kleine loopgraafjes. Tussen de jonge kleine boompjes. Die zijn pas een paar centimeter groot. Een aantal mensen te werken. Waar komen deze mensen vandaan? Deze komen uit Polen. John Dikters, aardbeien, maar vooral bomenkweker. U werkte altijd met mensen uit Roemenië, Bulgarije. Maar dat is gestopt. Ja, men is van mening dat uh, de, de Roemeense mensen... Niemand mogen komen we moeten onze arbeid anders invullen door mensen in de kaartenbak maar ja dus... uit de kaartenbak dan heeft u het over nederlandse werklozen N nederlandse werklozen ja. op zich staat u er wel voor open dat er nederlandse werklozen hier komen werken dat dat, dat, dat het communiceert al makkelijker Als die at die maar de motivatie heeft om het uh, te komen doen ja waarom waarom niet u heeft wel wat aanbiedingen van mensen gehad die werkloos zijn. In totaal heeft het UWV twaalf mensen doorverwezen, dus die zeggen van je moet bij John Dick dus gaan praten en daar kun je aan de slag, maar die mensen komen niet eens. Nul van gehoord, helemaal niks. Martin, Poolse werknemer, zit hier omkruid te wieden. Ja. Wat vind je van het werk? Jod, ja, makkelijk. Maar ook wel zwaar voor je rug? Nee, iets niet zwaar. Zo zo wisselen, maar iets goed. Van het aardbeienveld naar het bijstandsloket van de gemeente Zundert, de burgemeester Leni Poppen. Hoeveel mensen zitten er hier in de kaartenbak? 150 van de 21.500 inwoners. 20% is bemiddelbaar. 30 mensen? Ja, zo ongeveer. En dan zijn er zo'n 6 à 7 die geschikt zouden zijn om op het aardbeienveld te werken. Die zijn ook aangeboden en een aantal werken daar inmiddels. Een aantal dus niet allemaal? Nee. Nee, slechte rug of uh, ja, gewoon niet de handigheid om uh, snel die arbeid te plukken. En dan kort zo dus op de uitkering. Wij hebben nog niet gekort. Waarom niet? Omdat niet is aangetoond dat er sprake is van verwijtbaar gedrag. Dat mensen dus echt proberen te ontduiken wat de wet zegt. En in dit geval gaat het dan toch om uh, fysieke klachten. En ja, wij zien dat mensen hebben het wel geprobeerd. Nou is dit een klein bestand. Wat u heeft, het probleem hier in de omgeving is groter. Tuinders hebben meer mensen nodig. Dat kunt u niet oplossen met uw bestand aan werklozen. Nee, natuurlijk wordt er regionaal gekeken. Dat doen de bedrijven ook. Maar de bedrijven zelf moeten die verzoeken indienen bij het UWV. En waar is het UWV in dit verhaal? Nou ja, goed, als de minister zegt... er moet gewerkt worden door uh, mensen in een uitkering... laat dan dat UWV maar komen... Bied maar aan. En wat ik van de telers hoor, is het allemaal toch maar heel minimaal. Wat doet u nou, meneer? Kan bellen en zeggen, <tie> dit werkt gewoon niet? Dat, daar is uh, de minister van op de hoogte. Op dit moment loopt er ook een onderzoek vanuit de Tweede Kamer... naar arbeidsmigranten Breed. De minister heeft zelf ook een brief richting de Kamer gestuurd. Nou, ik wacht af. Ik ga je bakken op het land zetten... dat ze kunnen beginnen het aardbeien te plukken. Kleintje. Ja, dit zijn nou de kleintjes. Wat doen we dat? Mouwen? Dat is Pols. Dat is Pols. U heeft daar een heel groot veld met aardbeien. Blijft dat? Uh, met, deze, met deze regels niet. Dan stop ik met de aardbeien. Dat is, zo staan wij op dit moment in, uh, in deze wedstrijd, zoals wij dat wel eens noemen. Want ja, goed, uh, boeren en tuiners is af en toe ook wel topsport. Een verslag van Jessek van Stemmen, Spengen vanuit de acht maal. Straks geen zomervakantie meer voor jeugdgedetineerden. Jolanda van der Velden, hoe staat het erbij op de Nederlandse wegen? Nou, een probleem als je om via de A12 van Utrecht naar Arnhem of omgekeerd wil komen... want dat heeft te maken met een aanrijding eerder vanmiddag... Uh, tussen Knopend Maanderbroek en Afrit Wageningen zijn twee rijstroken dicht. Het gaat om een ernstige aanrijding. Middels vanaf Marsbergen tot aan Afrit Wageningen 13 kilometer file. Ook vertraging richting Utrecht vanaf de Afrit Oosterbeek... tot aan Knopend Maanderbroek 5 kilometer. Verkeer keer richting Arnhem kan het beste omrijden vanaf Utrecht. Dat doet, uh, doe je dan via knopendel DEL over de A27, de A2 en de A15. Dit is het NOS-Journaal, -journaal, met Tim Overdijk. In Libanon is er maandenlang met spanning op gewacht en nu is het zover. Het Libanon-tribunaal, dat is gevestigd in Leidsendam, heeft vier verdachten op het oog van de moordaanslag op oud-premier Hariri in 2005. In totaal kwamen erbij 23 mensen om het leven. De geheime dienst van Syrië kreeg toen de schuld van de aanslag. Na een volksopstand moest het Syrische leger zich terugtrekken uit Libanon. Correspondent Nicole van Nicole, wie zijn volgens de aanklagers van het tribunaal de schuldigen? Nou Officieel weten we dat niet, want er zijn geen namen bekendgemaakt door het tribunaal. Maar volgens Libanese media uh, gaat de de vinger richting leden. Van Hezbollah. Er worden verschillende namen genoemd. De belangrijkste is Mustafa Badreddin. Nou, Badreddin is een uh, kopstuk uit uh, Hezbollah. Het is een neef van een, uh, een, uh, een leider die eerder is vermoord in, uh, in 2008. En hij zou de man zijn die uh, de aanslag zou hebben beraamd op uh, de oud premier Rafik Hariri. Hoe is die aanklacht in Libanon gevallen? Nou ja, heel verschillend. Als je spreekt met het oppositieblok onder leiding van Saad Hariri, de zoon van Rafiki Hariri, dan zegt hij dit is een belangrijke dag... Uh, we gaan nu op weg naar gerechtigheid. De schuldigen die moeten gestraft. Eindelijk kunnen de, de martelaren gaan rusten. Nou, tot voor kort was hij de leider van het land. Hij was premier. Maar zijn regering viel, zijn eenheidsregering, waarin ook Hezbollah zat. Omdat eigenlijk Hezbollah de stekker eruit trok. En dat ging over dit tribunaal. Hezbollah die zei, ik wil niet dat uh, uh, Libanon dit tribunaal erkent. Want dit tribunaal dat is een soort Israëlisch-Amerikaans complot om ons te breken. Hezbollah heeft nog niet officieel gereageerd. Uh, die, zitten nu, die maken nu deel uit van een nieuwe regering. Ja, En die nieuwe regeringsleider die zit in een uh, lastig pakket. Die moet aan de ene kant zijn uh, regeringspartner Hezbollah te vriend houden... maar aan de andere kant mee gaan werken met het, uh, met het uh, tribunaal. En uh, men heeft gezegd dat men dat gaat doen, maar het is onduidelijk op wat voor manier. Nou, nou is er bij dit soort aanklachten vaak toch een, nogal een wezenlijk verschil... tussen arrestatiebevel en de feitelijke aanhouding. Wat is de verwachting? Nou ja, ik denk dat uh, de premier gaat zeggen, wij gaan ons best doen, wij uh, respecteren dit criminaal, wij accepteren het, wij werken ermee samen. Maar ja, het gaat nu niet om uh, vier mensen wiens adres in het telefoonboek uh, vermeld staat. Dus ik denk dat ze over een paar maanden of over dertig uh, dagen gaan zeggen, want dat is de tijd die hen gegeven is om de verdachte aan te houden. Gaan zeggen, uh, ja, wij vinden. Wat kan het tribunaal dan doen? Dan maken ze de namen officieel bekend en zetten ze op een lijst. En dan kan het tribunaal besluiten om toch de rechtszaak te, te beginnen ja, in afwezigheid van de verdachte. Maar eigenlijk, niemand die ik op dit moment in Libanon gesproken heeft, die verwacht dat binnen een week deze verdachten zullen worden opgepakt. Nicole Fever, dankjewel. Organisatoren van evenementen moeten voortaan zelf betalen voor de politieinzet. Minister opstelten van Justitie maakt wel een uitzondering voor Koning in de Dag... de intort van Sinterklaas en voetbalwedstrijden. Maar wat kost een politieagent? Jaap Timmer, goedemiddag. Goedemiddag. lector Veiligheid aan de Hogeschool Winnersheim in Zwolle. Wat kost een agent? Nou, ik uh, heb wel eens gerekend, uh, en dan ging het om verzuim... met ongeveer 90 euro per uur. Maar dat is dus voor een gewone agent. En er komen geen, uh, dan nog geen bijzondere... Voorzieningen bij, zoals je bij de mobiele eenheid uh, de, de betrekkelijk dure bussen hebt, of uh, een agent te paard. Zo'n paard is ook een duur uh, vervoermiddel. Ja, wat kost een agent per uh, dus paard? Een verstandig agent ongeveer 90 euro in, in het uur. 90 euro all-in met pet en handboeien. En als, zo, hij, op een, en als ja. hij op een paard zit? Nou, het paard, ik denk dat dat uh, uh, dan wordt het zo'n beetje het dubbele, denk ik. Want zo'n paard is denk ik bijna net zo duur in het onderhoud en de opleiding en training als een, als een mens. Ja. Is het, kun je dan uitrekenen om hoeveel het gaat kosten als je een festival organiseert... hoe hoog dan de rekening wordt voor de politie inzet die, die daarbij gemoeid wordt... en die dus wordt doorberekend uh, aan de organisatie? Ja, kijk, bij het verlenen van een vergunning uh, voor een evenement... Uh, wordt uh, alles in hogeschool uh, genomen als het goed is. Voorafgaan aan het verlenen van een vergunning... Eh, ook eh, wat de veiligheidsrisico's zijn en wat er nodig is om die veiligheidsrisico's zo eh, klein mogelijk te houden. En wat er dus daarom eh, nodig is voor allerlei inzet van allerlei personeel, inclusief politiepersoneel. Dus dan worden er gewoon ook eh, bij een gepland evenement wordt ook politie inzet gepland, dus eventueel mobiele eenheid en ander politiepersoneel. Het wordt gepland. Nou, als je daarvan in beeld hebt van hoeveel het mensen het zijn, hoe lang het duurt en wat de bijkomende materiële kosten zijn, kun je dus een schatting maken van uh, van het totale bedrag. Dit klinkt alsof dit al eens eerder is bedacht. Ja, uh, de discussie over het doorberekenen van politiekosten is uh, niet nieuw is in de jaren tachtig al begonnen. Iedere vijf à tien jaar duikt dat weer op. En dan komt er weer een minister met een, met een voorstel, soms zelfs een ontwerp van wet, om die politiekosten door te berekenen. En dan juist voordat de Kamer daar aan te pas komt, wordt dat weer ingetrokken omdat de steun in de Kamer vaak ontbreekt. En dat was een paar jaar geleden ook zo, ik denk een jaar of drie jaar geleden. En uh, ja, wie weet uh, is het tij nu gekeerd en, en uh, komt het er wel door. Dat is aan de Kamer. Wat mij opviel is dat het voetbal er buiten wordt gehouden. Wat vindt u daarvan? Ja, merkwaardig. Want dat is denk ik een van de grootste kostenposten... als het gaat om politieinzet bij evenementen. Uh, en juist ook hele dure kosten. Want uh, hè, dure politieinzet, want ja, die mobiele eenheid... dat is natuurlijk een extra dure uh, tak van sport binnen de politie. is duurder dan een wijkagent. Maar wat is de reden, denkt u, dat het voetbal niet zou worden aangeslagen voor de inzet van politiekosten? Nou, ik hoorde opstelten daarover zeggen van... ja, dat doen we al heel lang uh, uh, zo. Maar ja, dat geldt natuurlijk ook voor de bloemenkorzo lijkt me. Um, en uh, ik denk dat de politie um, een beetje... of dat de minister een beetje bevreesd is... voor de, de lobby van de, van de voetbalorganisaties. Uh, um, want ja, dat gaat die voetbalorganisaties dus geld kosten. Nou, beroepsvoetbal uh, is... Uh, uh, ook uh, ...staat ook hier en daar wat op uh, wankelen wat betreft de financiële haalbaarheid. Dus ik, ik, ik denk dat dat erachter zit. Ja. Maar misschien is er helemaal niet zo goed over nagedacht... Uh, en, ...en moet dat nog tegen het licht worden gehouden. Maar ik zou ervoor pleiten, om juist ook het betaald voetbal... Uh, waar heel veel geld in omgaat, uh, uh, voor een deel van die boetjekosten uh, aan te slaan. Omdat ja, het... toch gaat doen. We ja. hebben vanzelfsprekend de KVB gebeld, maar die wilde niet reageren op deze uitzonderingspositie. die door opsteld uh, wordt, uh, wordt, in stand wordt gehouden. Als we kijken naar het buitenland, uh, gebeurt het daar ook dat evenementen zelf opdraaien voor de kosten? Um, nou het interessante is, en dat zou ook denk ik, een, een goede overdenking zijn bij het invoeren van zo'n systeem. Het interessante is dat in, in vele landen is het wettelijk gezien wel mogelijk, of langs een of andere route. De informatie daarover is niet altijd te makkelijk te halen. Ik heb dat een keer gedaan ten behoeve van het ministerie van Binnenlandse Zaken een jaar of wat geleden. Maar ja, het beste voorbeeld van hoe dat is geregeld is, denk ik, Engeland. Waarbij uh, juist bij de vergunningverlening, dus het hele uh, plaatje van een evenement, inclusief voetbal evenement, in uh, beeld wordt gebracht. En dat de vergunning alleen wordt verleend als wordt voldaan als een, aan een aantal voorafgestelde voorwaarden. En dan moet je bijvoorbeeld bij het voetbal denken aan stewards, maar bij uh, evenementen ook aan beveiligingspersoneel. Uh, althans in de, in de evenementenruimte. Hè. De openbare ruimte is natuurlijk altijd van de politie. En als ze niet aan die voorwaarden voldoen? Uh, kijk, de, um, er is dan een, uh, een regeling dat als men niet aan de voorwaarden voldoet, dan krijg je ofwel niet de vergunning. of als je de vergunning wel eens verstrekt en je voldoet dus in de praktijk niet aan de, aan de voorwaarden. Je hebt een aantal dingen niet goed ingevuld. en er is politie-inzet nodig om toch de orde te handhaven of te uh, herstellen. dan komt die uh, rekening van de politie. En het interessante is dat die rekeningen zelden nog nooit worden uitgeschreven. omdat die stok achter die deur van die politierekening bij de vergunningverlening. ertoe leidt dat evenementenorganisatoren. In inclusief voetbalorganisatoren uh, en overigens ook horecaondernemingen... eieren voor hun geld kiezen en de veiligheid zelf goed organiseren... met beveiligingspersoneel, poortjes, goed beleid, uh, et cetera. En het, is, het werkt heel preventief. Dus je gaat niet grote rekeningen uh, sturen als politie als je het goed doet. Het, gaat dus ook, het grote geld komt niet binnen, maar je geeft het aan de andere kant ook niet uit. Want kijk, als er bij een voetbalwedstrijd... Uh, 300 politiemensen 10 uur lang worden ingezet. Dat is dus 3000 politieuren, maal die 90 euro, plus materiële kosten. Maar die 3000 politieuren zijn weg. Die kun je maar één keer uitgeven. Dus alle uh, zaken van, die op de plank liggen van diezelfde politiemensen, van verkrachtingen, geweldsmisdrijven, inbraken enzovoort, die blijven liggen. Interessant. En dat, is, dat is waar je naartoe wil. Die wil je aanpakken en die uh, evenementen inzet uh, niet. Dat is interessant wellicht voor opstelten of voor andere mensen om eens te gaan kijken in Engeland... en te kijken of dat dan in kan worden gevoerd in Nederland. Zodat het niet blijft bij een voorstel zoals de afgelopen decennia is gebleken. Jaap Timmer, hartelijk dank voor deze toelichting. Elektroveiligheid veiligheid aan de Hogeschool Windesheim in Zwolle. Voor veel scholieren begint morgen de grote vakantie, maar als het aan de politiek ligt... krijgen jongeren in justitiële jeugdinrichtingen voortaan gewoon les in de zomer. Marjolein van Torenburg, Tweede Kamerlid voor het CDA. Goedemiddag. Goedemiddag. Waarom vindt u dat? Toen ik nog directeur was van een jeugdinrichting vond ik het al verschrikkelijk als die zomer er weer aankwam. Want hoe kon ik met mijn personeel die zomer doorkomen? Want op het moment eigenlijk dat uh, het reguliere personeel in zo'n jeugdinrichting ook wel een beetje met het gezin op vakantie wil, had ik eigenlijk iedereen nodig... omdat het onderwijs onderwijzend personeel vertrok. En dan sta je in een jeugdinrichting en dan zie je eh, dat je wel honderden kinderen... achter gesloten deuren hebt waar je iets mee moet en onderwijs vertrekt. En het heeft mij altijd erg gestoord. En vandaag hadden we een debat naar aanleiding van een andere jeugdinrichting... waar weer van alles aan de hand was om die zomerprogrammering rond te krijgen... Toen dacht ik, ik ga toch nog eens een keer bij dit kabinet uh, uh, aan de bel trekken. om eens een creatieve oplossing te bedenken. voor al die kinderen die, die we uiteindelijk uh, achter gesloten deuren hebben. We hebben ze in een instelling, daar wil je iets mee. Gaan ze dan geen vermaak bieden in de vakantie. Uh, van voetbalwedstrijdjes tot weet ik veel wat. Wat is een creatieve maar, oplossing die je hebt voorgesteld? Uh, nou, wat wij willen is dat uh, uh, niet meer 13 weken per jaar. de scholen dichtgaan in die gesloten instellingen. Maar dat we 48 weken per jaar lesgeven, natuurlijk zul je wel een beetje speling moeten hebben. Je mag best in de vakantieperiode iets aardigs doen als het heel erg warm is. Een volleybaltoernooi, kinderen moeten ook leren omgaan met elkaar in sport en in vrije tijd. Maar als je ze veel meer lesgeeft, is er ook veel meer rust en regelmaat. Is dat het belangrijkste? Want het gaat natuurlijk vaak om jongeren met psychische problemen in die inrichtingen. Is het dan van cruciaal belang om juist ook in die zomer die regelmaat erin te houden? Absoluut. En wat je ook ziet is dat we willen toch die, die, die norm van onderwijs aan de jongeren aanbieden. Dat prop je allemaal in die weken. Omdat je 13 weken dicht bent... Eigenlijk overvraag je jongeren die al jarenlang niet op school komen soms... om ineens aan alles deel te nemen. Dat lukt vaak niet. Dus de psychologische staf is bezig met aangepaste programmaatjes voor die kinderen... om ervoor te zorgen dat ze die schooldag vol kunnen maken. Als je die schooldag dan wat minder vol maakt... en wat meer spreidt over het hele jaar... heb je veel meer rust, veel meer regelmaat... en kun je die andere tijd gebruiken voor therapie, uh, voor uh, sociale vaardigheden. Ik denk dat het veel beter is. Ik heb dat ervaren in de praktijk... Dat, uh, dat je dat wat meer uitspreidt. Maar hoe wilt u in de praktijk docenten uh, het hele jaar laten lesgeven? Want ik neem aan dat zij toch ook met hun gezin op vakantie willen? Maar hetzelfde geldt voor ieder personeelslid. Het geldt ook voor de groepsleiding, het geldt ook voor de orthopedagoog. het geldt voor iedereen in een instelling. Dan zul je met elkaar een rooster moeten maken voor het hele jaar... Zodat alle, zoals alle bedrijven doen. Is dat financieel haalbaar? Want daar gaat het toch om tegenwoordig? Nou, ik weet niet of het financieel een probleem is. Voorheen was het zo dat de instellingen zelf hun onderwijs en personeel in dienst hadden. Dat ging eigenlijk heel prima. Er waren goede redenen voor om het over te geven aan OC&W. Dan heb je namelijk allemaal bevoegde docenten. Je wil natuurlijk de beste kwaliteit ook voor deze kinderen in de klas hebben. Maar ja, dan is natuurlijk de vraag of dan meteen al die regels... die in de gewone maatschappij prima gelden... ook in zo'n gesloten setting moeten gelden. Daar komt nog bij, en dat is wel interessant. Je ziet ook in de, in de, in de buitenmaatschappij, zal ik dan maar even zeggen... ook steeds meer scholen... Uh, minder uren uh, of minder weken per jaar dicht zijn. Steeds meer uitgespreid over het jaar lesgeven. Omdat kinderen daar nou eenmaal veel meer bij gebaat zijn. Marlene van Torenburg, we gaan het zien. Hartelijk dank. Tweede Kamerlid voor het CDA. Goedemiddag. De beste klantrelatie onderhoud je met CRM-software van Archie. Nederland staat steeds vaker vast. Dat kost tijd, geld en het vraagt veel van het milieu.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 Radio 1 Het NOS-journaal. Veel gemeenten zetten het mes in speciale projecten in vogelaarwijken. Zoals voor straatcoaches of om jongeren en werklozen te helpen. Dat blijkt uit een rondgang van de NOS langs wethouders. Die zeggen geen geld meer te hebben. als het Rijk na dit jaar geen geld meer steekt in de achterstandswijken.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 Het weer. Hier is Gerrit Tiemstra. De meeste zon is momenteel te vinden aan zee. Land zijn stapelwolken en ook zijn er enkele buien. Vanavond lossen de wolken in het binnenland op. Aan de westkust komen vanuit het westen nieuwe buien dichterbij. En vannacht blijven die buien in het westen actief. En daarbij kan het dan ook af en toe onweren. Het koelt af naar 12 graden aan zee tot 9 graden in het binnenland. En morgen lijkt het weer sterk op dat van vandaag. Stapelwolken, tussendoor zonneschijn en ook enkele buien. En ook dan is onweer niet helemaal uitgesloten. Het wordt morgen 18 of 19 graden. De wind waait morgen uit het noordwesten. Is matig windkracht 3 tot 4. Aan zee vrij krachtig windkracht 5. Het warregebied heeft daarbij de meeste wind. In het weekend verandert er maar weinig. Een afwisseling van zon en wolken. De temperatuur stijgt iets boven de 20 graden. Het noorden krijgt daar wel iets meer bewolking. En dan tot slot nog een bericht voor hooikootspatiënten. Morgen is het gunstig. ANWB Verkeersinformatie. Er staat bij elkaar 160 kilometer file. Veel vertraging op de A12 richting Arnhem. Voor de rest is het eigenlijk een normale avondspits... Er is een auto over de kop gegaan op de A9 van Diemen naar Amstelveen. Bij knooppunt Honendrecht zijn twee rijstroken dicht. Er staat file vanaf Gaasperplas 3 kilometer. En op de A10, de ringwest richting Zaanstad... staat voor de Koenzen een auto stil op de linker rijstrook... vanaf Geuzenveld nu 3 kilometer file. Op die A12 van Utrecht naar Arnhem... tussen Marsberg en Alfred Wageningen 15 kilometer. Na een aanreding zijn bij de Wageningen twee rijstroken dicht. Verkeer richting Arnhem kan het beste omrijden vanaf Utrecht via Knopendel... over de A27, de A2 en de A15. Het is daardoor ook wat drukker op de A30 geworden. Veel omrijders, lunteren richting Ede is dat. Voor Knopend Maanderbroek staat 3 kilometer. Als je ziet dat in opkomende markten sommige bedrijven flinke groeistuipen doormaken... dan kun je daar met veel risico in beleggen. Maar je kunt er ook voor kiezen te investeren in bedrijven... die ondanks de hectiek een stabiele groei laten zien...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 Zeven over half zes, goedemiddag. Een rechtercommissaris en een officier van justitie, beide uit Zwolle, stonden vandaag voor de rechter, omdat ze verdacht werden van het schenden van het Amtsgeheim. De een is veroordeeld, de ander vrijgesproken. Het is opnieuw een zaak die het aanzien van justitie geen goed doet. Jeroen de Jager doet verslag. Voordat de rechtbank het vonnis uitsprak, kwam de officier van justitie even naar buiten om de beide verdachten sterkte te wensen. Dat is ongebruikelijk, maar goed. Het zijn je justitiecollega's. En toen kwam het vonnis. Vrijspraak dus voor de in mensenhandel gespecialiseerde officier van justitie. Op grond van het dossier en het onderzoek ter terechtzitting... komt de rechtbank tot het oordeel dat niet vast is komen te staan... dat de bewust was van het feit dat hij door het verstrekken... van de door hem opgevraagde informatie aan Schip zijn ambtelijke geheimhoudingsplicht zou kunnen schenden. Er is hoogstens sprake van onachtzaamheid. Wat is er gebeurd? De rechtercommissaris die trok zich het lot aan van vrienden met een dochter die mogelijk in handen was gevallen van een loverboy. Via de zakelijke lijn vraagt hij informatie op... over de jongen bij een hem bekende officier. Die informatie speelt hij vervolgens weer door... richting de ouders van het meisje. Hoe begrijpelijk vanuit een menselijk oogpunt ook... informatie uit justitieregisters opgevraagd en daarna vernietigd. Voorts heeft hij een officier van justitie... in een zakelijke setting aangesproken wetende dat hij dat deed voor privé-doeleinden. En dat is schending van het Amtsgeheim. Kort en goed komt het erop neer dat de rechtercommissaris... misbruik heeft gemaakt van de officier van justitie. De officier die dacht dat het om een zakelijke vraag ging. En hem valt dus niets te verwijten. Hij heeft daarmee willens en wetens... een andere magistraat in de problemen gebracht. En dat wordt hem door de rechtbank allemaal zwaar aangerekend. En dus in plaats van een voorwaardelijke geldboete een onvoorwaardelijke geldboete. In het voordeel laat de rechtbank meewegen... dat hij onder druk van het begrijpelijke en invoelbare leed... dat de kennissen met hem deelden in verband met een dochter... gehandeld heeft zoals hij heeft gedaan. De veroordeelde rechtercommissaris is flink aangeslagen door het vonnis. en wil niet reageren, vertelt wel dat hij niet weet... wat voor gevolgen dit gaat hebben voor zijn carrière. De Hoge Raad gaat daarover beslissen. En de officier van justitie is blij. Mag ik een uh, beetje een rare vraag stellen? Voelt u zich op een of manier genaaid? genaaid. Ja, hmm. dat is wel het woord wat in mijn hoofd zit. Maar uw advocaat zegt, nee, niet op ingaan. Ja. Want... Nou, kijk, eh, ik denk dat eh, voor mij is het belangrijkste... Dat, ik ben officier van justitie. Ik ben al 19 jaar, eh, doe ik dit werk. En voor mij is het het belangrijkste dat ik eh, in die functie in eer hersteld ben. En dat ik ook in die functie verder kan gaan. En daarbij uh, is het voor mij niet... Uh, om maar eens een OM-term te gebruiken... opportun om nu in vrok uh, terug te kijken. Uh, maar ik kijk vooruit... en ik, uh, ik hoop gewoon weer aan de slag te gaan. Zijn advocaat Fiek wil nog wel even iets kwijt. De vervolging was niet nodig geweest, zegt ze. De leiding van het Openbaar Ministerie is misschien gedreven door verkeerde motieven, denkt ze. Ja, ik vind het achteraf uh, ook heel treurig dat uh, ja, de top van het Openbaar Ministerie gemeend heeft... en ik denk dat dat ook een beetje onder de druk van de publiciteit is geweest... gemeend heeft te moeten tonen dat magistraten niet buiten een vervolging, vervolgingscircuit blijven. En dat is wel degelijk een aspect dat in deze zaak meespeelt. Het vertrouwen in justitie en de rechterlijke macht. Persrechter Rousseau. Ik denk dat het nooit goed is voor een beroepsgroep... indien iemand uit die beroepsgroep veroordeeld wordt voor een feit als dit. Ik denk wel dat het ook weer een teken van kracht is... dat deze zaak voor de rechter is gekomen en is afgedaan. Het is nog de vraag of de zaak een staartje krijgt... en of het Openbaar Ministerie of de rechtercommissaris in hoger beroep gaan. Jeroen de Jager naar Londen, waar zojuist een laatste bal is geslagen op het centakkoord. Marcella Meske. Ja, en die laatste bal werd gewonnen door de Russin Maria Sharapova. Ze verslaat de jonge Duitse Sabine Lissiki met 6-4 en 6-3. Sharapova vanaf de baseline ijzersterk. Nog niet eens haar beste tennis laten zien, hoor. want de service liep helemaal niet. Werd toch een beetje beïnvloed door de wind. Ze sloeg maar liefst 13 dubbele fouten. Maar de rest was uitstekend. En de ervaring overklaste uiteindelijk die jonge Duitse... die niet haar beste tennis liet zien. Logisch in de eerste halve finale van een Grand Slam. En dus gaat... Zoals verwacht Maria Sharapova door naar de finale. Ze wint met 6-4 en 6-3. En zaterdag speelt ze in die finale tegen de Tsjechische Petra Kvitova. Marcelo Mesker, dankjewel. Metaalrecyclebedrijven moeten binnenkort vragen om legitimatie als bij hen koper wordt aangeboden. Dat is een van de afspraken die de sector heeft gemaakt met politie, justitie en spoorwegbeheerder ProRail. Koperdiefstal leidde de afgelopen tijd tot grote overlast op het spoor. Bij metaalrecyclebedrijf Geelgoed in Nooddorp lijken ze de legitimatie te zien als noodzakelijk kwaad, maar ze moeten meedoen. Het is dus een klein nou, rode bestelwagen met een, uh, met een aanhanger erop. Er staat een groene bak. En bovenuit die groene bak daar zie ik nog wel iets wat lijkt op een soort rode ketel. Gerard van Winkel, u bent van het metaalrecyclingsbedrijf Geelhoed in Nooddorp. Weet u nou precies waar dit koper allemaal vandaan komt? Uh, nou, deze vracht die komt van een klant. Dat is een handelaar die in Den Haag is gevestigd. En uh, ja, die heeft dat kopen van verschillende kanten binnengekregen. En uh, die verkoopt het dan aan ons. Uh, en dat is dus uh, de afkomst. Ja. ja, u zegt het al, van verschillende kanten binnengekregen. Weet u waar hij het dan weer vandaan heeft? Nee, want dat zijn zijn klanten. En uh, ja, uh, dat is eigenlijk een beetje je, je geheim. Hè? Waar krijg je je handel vandaan? Um, dus ja, wij weten alleen dat dit bij hem vandaan komt. En waar het daarvoor of door wie het aangeleverd is, dat is ons niet bekend. Nee, dat is ook gelijk weer een beetje de, de crux van het hele probleem. Maar als het nu gaat om een slag toe te brengen aan de koperdiefstal. Ja, jullie spelen daar ook een belangrijke rol in, hè? Want wat doet koper op dit moment qua prijs? Uh, nou, dat varieert uh, met de soort. Uh, maar als we praten over roodkoper, dan uh, ligt die prijs... Uh, tussen de 4,5 en 6 euro per kilo. Uh, afhankelijk van de hoeveelheid, soort, kwaliteit uh, met name. Ja. Nou komt dit van een handelaar af, dus die kennen jullie. Maar de bedoeling is dus dat als mensen je koper aanbieden... dat ze zich dan ook legitimeerden. Ook laten zien wie ze zijn. Ja, uh, dat hebben we begrepen, dat dat dus... Uh... Uh, staat te gebeuren. Wij willen natuurlijk ook uh, voorkomen dat er uh, verkeerde handel uh, bij ons binnenkomt. Hè? Want dat is natuurlijk wel uh, in ieders belang. Ja, op het moment dat zo'n koper zich moet legitimeren, zal hij zich wel twee keer bedenken om hier bij uh, Gerard van Winkelen binnen te komen? Uh, dat is de vraag. Uh, het gaat er natuurlijk om van hoe gaat men uh, dat handhaven. Uh, want daar, wordt, zolang... daar wordt weer wat gestort. Ja, <lacht> uh, ja het werk gaat door, hè. Uh, nee, maar dat is, uh, dat is de vraag. Want het is natuurlijk zo dat uh, een, een, een succesvol uh, beleid hierin... Uh, valt in staat met, uh, met de handhaving van, uh, van die registratieplicht. Want als er nooit iemand komt controleren bij ons uh, of wij dit wel doen... Ja, dan is het natuurlijk... nu doet u uh, het wel, maar u hebt nog 599 uh, collega's. Ook dat, ja. Want uh, we willen natuurlijk ook voorkomen dat er een soort valse concurrentie ontstaat. Uh, wij doen netjes mee met, uh, met de regels. En uh, de buurman die het niet zo nauw neemt... Die, uh, die denkt van nou het zal mijn tijd wel duren en uh, die gaat gewoon zijn eigen gang. Want is dan het... zijn we natuurlijk, dan, dan is ons bedrijf ten dode opgeschreven. Ja. En dat is wat we willen voorkomen ten alle tijden. Dus u doet wel mee? Ja, we zullen wel moeten. Of u wil of niet Gerard van Winkelen in de bijdrage van Peter van de Meerschat. Straks kunnen wij van zesjes eigenlijk wel achtjes worden. Kwart van zesje landen van de velden. Hoe staat het ervoor op de Nederlandse wegen? Het uh, gaat een stuk beter op de A12, Tim. De rijstroken zijn net vrijgegeven, maar nog wel een lange file richting Arnhem. Tussen Marsberg en Aftwed 13 kilometer. We hoorden ook net van de de alternatieve route de A30 Lunteren richting Ede. Dat is aanschuiven tussen Ede Noord en het knooppunt Maanderbroek. Dit is het NOS Radio 1 met Tim Overdijk. Duizenden scholen dicht, lange rijen op luchthavens Groot-Brittannië... voelden vandaag de impact van de grootste staking in 25 jaar. Correspondent Arjen van der Horst was in Londen... waar zich duizenden stakers hadden verzameld om te protesteren... tegen de ingrijpende bezuinigingen van de Britse regering. Er zijn misschien nog geen Griekse toestanden, maar zo'n grote staking hebben de witte al in tientallen jaren niet meer gezien. Waarom staakt u vandaag? Waarom strijken you Because of de government's attempts om onze pensioen te nou, kutten. De directe aanleiding voor deze staking ...zijn de hervorming van de ambtenarenpensioen. En dit alles natuurlijk tegen een achtergrond van zeer zware bezuinigingen. Kik this government out! Occupy to stop closures! Kik this government out! Occupy to stop closures! Kik this government out! En in dit park in het centrum van Londen zijn nu duizenden stakers bijeengekomen om te protesteren. Ze hebben natuurlijk grote spandoeken meegenomen met erop teksten zoals Fairer Pensions, Strike Together, We willen eerlijke pensioenen, we staken samen. Maar er is meer aan de hand. De belastingen gaan omhoog, inflatie is omhoog, de sociale voorzieningen worden afgebroken, ambtenaren verliezen hun baan en dat voedt de woede die we vandaag zo duidelijk zien. Uh, een van de stakers, een. Belgische onderwijzer, maar geef les in dit land? Ja, absoluut. In een um, independe school. Dus uh, privaat. Maar we zijn hier toch. Privé school, maar toch staken. Waarom? Um, pensioen. Um, wat, wat gaat er dan met de pensioenen gebeuren als de regering haar zin krijgt? Um, dan betalen wij 50% meer um, per maand. En krijgen we 20% minder aan het einde. Dus als we ons pensioen nemen. En langer doorwerken? En langer doorwerken tot um, 68%. De regering zegt, we hebben een vergrijzende bevolking, de levensverwachting stijgt, het huidige pensioenstelsel wordt onbetaalbaar. We moeten wel iets doen. Hebben ze niet een punt? Oh, absoluut. Maar wat ze nu aan het doen zijn, is ze, ze praten niet met de unions. Ze hebben gewoon iets op de tafel gelegd, maar ze willen er niet over praten. Dus eenzijdig? Ja, absoluut. En waartoe zijn jullie dan bereid? Wat, wat voor concessies zouden jullie dan kunnen of willen maken? Nou, heel veel, denk ik. Maar, uh, maar ja... Zoals? Laten doorwerken, denk ik. en Dat, dat soort dingen. Maar we willen er dan toch wel over praten. Michael je bent in detention. Hands op, the teachers pension. Dit is een 24-uur staking. We hebben al zoiets lang niet gehad in Groot-Brittannië. Gaat het helpen? Ik denk het een important landmark because I, I'm pretty sure that this is the first time that all the unions die involved today have been on strike together. Het is in ieder geval bijzonder dat verschillende vakbonden met verschillende achtergronden samen staken. Maar, zo zegt deze demonstrant, er is meer nodig. Als je echt effect wil hebben, dan moeten we meer stakingen gaan doen. Ja, en dat is wat de Britten eigenlijk niet meer zo gewend zijn. Maar dit zou wel eens een summer of discontent kunnen worden. Een zomer van de onvrede. En over die summer of discontent schrijft Arjen van der Horst in zijn weblog. Weblog Londen op onze site nws.nl. Weg met de zesjescultuur op hogescholen en universiteiten. Staatssecretaris Zijlstra vindt dat het roer om moet in het hoger onderwijs. Hij is niet de eerste die dat zegt. Ook minister van Bijsterveld en toenmalig premier Balkenende... hebben dat wel eens geroepen. Maar kennelijk is die zesjescultuur nogal hardnekkig. Henk Tervelde, goedemiddag. Goedemiddag. Hoogleraar Vaderlandse Geschiedenis aan de universiteit Leiden. Wat is volgens u de historie van die vermale dijde zesjescultuur? Nou, daar kun je op verschillende manieren tegenaan kijken. Je kunt beginnen bij het universitair systeem, want daar had hij het toch vooral over. Dat universitair systeem was in het verleden bedoeld voor een kleine elite... en die kwam naar de universiteit niet om enorm veel te leren, dat deden ze misschien ook wel... maar het ging vooral om het leren van hoe je in het leven je moest redden... als je tot die elite behoorde. Hoe ver gaat u terug in de tijd nu? Nou, dat, dat, dat is tot in de jaren zestig... Is, uh, is dat ongeveer de universiteit in Nederland toch grotendeels. Hè? Ik bedoel, niet daar niet, niet uh, dag uh, niet, werd gestudeerd... alleen dat was, laten we zeggen, de cultuur van de universiteit. Nou, nou, je nou, werd opgeleid is... om later je positie te vervullen, zeg maar. Zo is het, ja. En dat ja, werkt ja. nu nog steeds door? Nou, in zekere zin dragen uh, uh, uh, we dat, dat verleden nog wel steeds uh, dragen we nog met ons mee. In die zin dat er in ruil daarvoor niet een totaal ander model is gekomen. Hè? Het idee dat je een korte tijd op de universiteit zit... en daar heel hard moet werken... dat past uh, vanuit dat verleden niet zo erg in de Nederlandse cultuur. Van oudsher was de middelbare school veel meer de plek... waar uh, hard werd gewerkt en de universiteit veel, veel minder. Dat zijn we nu aan het veranderen. En dat, dat, dat duurt, duurt dus vrij lang. Waarom duurt dat zo lang? Nou ja, er is natuurlijk nog wel een andere kant aan de zaak. Die zesjescultuur, dat, dat, dat zou je ook nog in verband kunnen brengen... met de Nederlandse cultuur op langere termijn. En het is inderdaad zo dat Nederland... Um, als land misschien beter erin is om een hoog gemiddelde te halen... dan om volstrekt uit te blinken. Een fantastische nou, je... middelmaat zijn wij. Ja, ja nou zou, zou je kunnen zeggen dat een zesjescultuur geen van beide is. Hè? Het, is ja. niet, uh, het is geen goede middelmaat en het is niet uitblinken. Dus daar is denk ik ook iedereen het wel over eens... dat dat eigenlijk niet de goede uh, weg is. Maar is, is dat iets om alleen... al trots op te zijn als je kijkt naar ons omringende landen... als, als Engeland bijvoorbeeld, waar toch beroemde universiteiten zijn? Ja, nou ik denk wel dat, dat je realistisch moet blijven. Nederland is een betrekkelijk klein land. Als we hier gaan inzetten op alleen maar de top, denk ik dat dat voor een klein land niet heel erg handig is. Je zou wel kunnen zeggen dat wat we zouden moeten handhaven of, of weer terug zouden moeten brengen misschien, is, het, uh, is een hoog gemiddelde. En dat blijkt trouwens ook wel uit, uh, uit van de ranking van Nederlandse universiteiten, dat, dat, uh, dat Nederland daar eigenlijk helemaal niet zo slecht in doet. Maar dan moet je niet denken dat we hier meteen een Oxford of een Cambridge hebben, maar meer dat we hier heel goed meedoen uh, over de hele linie. Hè? Dat de gemiddelde kwaliteit van de Nederlandse universiteit eigenlijk best hoog is. Maar dan ga je van een 6 naar een 7. Dat is niet wat stra in gedachten heeft. Nee, maar uh, stelt u zich voor een, een universiteit waar alleen maar achters en 9 zijn... wat betekent dat precies? betekent toch misschien eigenlijk in de praktijk... dat die achters en 9's iets minder waard zijn geworden dan in het verleden. Dus het is niet erg realistisch om daar achters en 9's van te maken. Je kunt wel zeggen van nou ja, als je aan een universiteit komt... dan kom je daar om echt iets te doen. Uh, hè, dus je mag beste student iets meer prikkelen nog misschien. Tegelijkertijd, ja, hoe moet je dat realiseren? En dat, dan kan uh, Zijlstra wel heel hard roepen dat hij uh, een, een andere cultuur wil. Maar dat, dat heeft natuurlijk toch ook te maken met de inzet van, uh, van uh, leerkrachten. Wat zegt u daarmee als Zijlstra dat uh, roept? Uh, een kwestie van cretologie? Nou, een beetje, beetje wel. Want kijk, hij, hij heeft natuurlijk ook niet heel erg veel te bieden... want ondertussen is hij aan het bezuinigen. En wil je echt aan de universiteit iets veranderen... Ja, hoe dan ook kost dat dan geld. En dat geld heeft hij niet. Dus wat hij eh, dan zegt van... Jullie, jullie moeten met dezelfde middelen nog maar steeds meer doen... nou, dan kun je dus zeggen van... je moet gewoon wat harder gaan werken aan het onderwijs. Maar aan de universiteit gebeuren twee dingen tegelijk. Onderzoek en onderwijs. Dus als het, van het bij het onderwijs er meer bij komt... dan gaat het bij het onderzoek eraf... En dat leidt uiteindelijk tot de conclusie dat de universiteiten eigenlijk niet beter, maar slechter worden. Want die drijven tenslotte toch ook weer op die kwaliteit van het onderzoek. Dus een uh, harde een ingewikkeld probleem. Harde werken. blijft dan toch vooral de boodschap die naklinkt uh, bij het doorbreken van die zesjescultuur. Ik dank u hartelijk, uh, Henk de Velde, hoogleraar Vuilandse Geschiedenis aan de Universiteit Te Leiden. Dank u wel. Graag gedaan. Het NOS Radio en Journaal Media Overzicht. Samengesteld en meegelezen door Mariel Hageman. In NRC Handelsblad levert vertrekkend president Nout Welling van de Nederlandse Bank kritiek op de nieuwe bestuursstructuur. Die nieuwe opzet is bedacht door minister De Jager, maar die deugt niet, zegt Welling. Volgens hem worden daarmee niet problemen voorkomen als het toezicht op I-Safe en DSB-bank. Sterker nog, Welling is ervan overtuigd dat het risico op ongelukken alleen maar groter wordt. Morgen treedt er een nieuwe president aan van de Nederlandse Bank en een nieuwe directeur toezicht. In de structuur van minister De Jager wordt de directeur, waar het gaat om het toezicht, in een gelijkwaardige positie geplaatst naast de president. Welk is ervan overtuigd dat er nu twee kapiteins op één schip zijn? Daarmee lood je een schip niet door de storm... en we zullen vermoedelijk nog jaren in zwaar weer zitten... is de verwachting van Welk in NRC Handelsblad. De criminele jongeren die Amsterdam onveilig maken... zijn lastig aan te pakken. Er is sinds 1 mei een top 600 van jongeren... die nauwlettend in de gaten worden gehouden. Van hen zijn er nu, in twee maanden tijd, 84 aangehouden. Valt te lezen in het parool. Het zijn vooral jongens tussen de 18 en 24 jaar... die verantwoordelijk worden gehouden voor een duizelingwekkend aantal misdrijven. Variërend van ernstige vormen van overlast en geweld... tot overvallen en berovingen. Volgens het parool hebben instanties verschillende gezinnen bezorgd... waarbij jongere broertjes al bezig waren om het gedrag van de criminele jongeren te kopiëren. Twee slijterijen in Friesland doen mee aan een proef waarbij een bedrijf in Breda via de camera aan leeftijdsherkenning doet, schrijft het Fries Dagblad. In plaats van zelf vast te stellen of de klant minstens 16 is... om bier of wijn te mogen kopen, of 18 als het om sterkere drank gaat... is er iemand op grote afstand die de beoordeling doet. Een woordvoerder van het bedrijf in Breda geeft toe... dat het allemaal wat omslachtig overkomt. De winkelier kan immers ook zelf de leeftijd controleren. Maar hij wijst erop dat er soms sprake is van intimidatie door de jongeren... onverschilligheid bij de kassière of angst voor ruzie of voor omzetverlies. Beoordeling op de afstand is anoniemer en volgens hem veiliger. Nu de Tweede Kamer in meerderheid heeft besloten... dat er 35 Nederlandstalige muziek moet worden gedraaid op Radio 2... barsten op Twitter de reacties los. Radio 3-DJ Gerard Ekdom vraagt zich af wat de volgende stap is. Marsmuziek op Radio 5. En Radio 2-presentator Sander de Heer twittert dat hij, de initiatiefnemer... PVV-kamerlid Martin Bosma, heeft gebeld om hem de kans te geven... om zijn favoriete Nederlandstalige nummer door te geven. Tot grote teleurstelling van de heer hing Bosma op. Er zijn ook Twitteraars die zich vragen of de overheid al machtig aan het worden is. Of dat er sprake is van betutteling. Voormalig Tweede Kamerlid Meili Vos ziet gouden tijden... voor Nederlandstalige protestzangers. Cabaretier Casper van Kooten denkt dat we hebben zitten slapen... en dat het maximaal 35% Nederlandstalige muziek moet zijn. Volendam is op Radio 2 volgens hem alleen al goed voor 70% van de zendtijd. Eén seconde. Tot later. Dan kom je tot Twee Dingen. Yo, ik heb eigenlijk maar twee dingen. Twee Dingen presenteert het Zomerreces...